Acht uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 het voornamelijk leden van Morsi's moslimbroederschap zijn. De landelijke scheidsrechtersvereniging COVS roept de KNVB op om scheidsrechters beter op te leiden. Er lopen volgens de vereniging veel scheidsrechters rond die geen officiële opleiding hebben gekregen. Geen wonder dat sommige wedstrijden uit de hand lopen, zegt de vereniging. Als de kwaliteit van de clubscheidsrechters beter is, zouden de spelers hen meer respecteren. Gisteren overleed een grensrechter nadat hij zondag werd mishandeld door enkele jeugdspelers. De rechtbank in Den Haag heeft vier Hongaren veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor mensenhandel. Ze kregen straffen variërend van negen maanden tot vier jaar. De politie deed vorig jaar april een grote inval in de buurt van Den Haag. Veel prostituees zeiden dat ze het werk onvrijwillig deden. Uit het onderzoek bleek dat drie Hongaarse vrouwen door hun pooier werden bedreigd. Ze moesten vrijwel al hun inkomsten afstaan. De hoofdverdachte gaf toe dat hij wel eens had gedreigd de vrouwen te vermoorden. Met het geld dat de vrouwen verdienden werden onder meer een auto en schulden van hem afbetaald. Het weer, vanavond en vannacht, kans op een winterse bui... en het koelt af naar een paar graden onder nul. Morgen veel bewolking en winterse buien. Het wordt tussen 2 en 5 graden. In de avond gaat sneeuw vallen, vooral in de noordoostelijke helft van het land. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A13 ten richting Rotterdam. Voor Delft-Zuid 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Dat zijn wel slachtoffers geweest in, in, in die tijd. Maar dat betekent niet dat ik heb het gedaan. Hij is onschuldig, zegt hij. Oud Transavia-piloot Julio Potsch. Verdacht van de dode vluchten tijdens het Fidela-regime. Eind jaren 70, begin jaren 80 in Argentinië. Het proces tegen hem en ook 67 anderen is begonnen. Goedenavond, Roel Jansen. Goedenavond Margrethe. Jij uh, werkte in die Fidela-periode als correspondent in, uh, in Zuid-Amerika. Ja. Um, in de krant zagen we een foto van Potsche in de Argentijnse rechtbank. Hij had een uh, papier in zijn hand waarop staat... Soy innocente, ik ben onschuldig. Ja. Wat nou, denk jij dan? Nou ja, die zaak tegen hem is natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. We zitten hier als uh, de journalisten er tegenaan te kijken en over te praten. We zijn niet uh, betrokken bij het proces. Dus ik weet ook niet precies wat, uh, wat advocaten, wat officieren van justitie... daar te, in, in hebben gebracht. Dus dat is ontzaglijk moeilijk... om daar een oordeel over te vellen. Maar mm -hmm. ja, het enige is wel, kijk, hij is... Aanvankelijk aangeklaagd op grond van die beschuldiging dat hij jaren geleden, toen hij nog voor Transavia vloog, een keer tegen een stel bevriende piloten had gezegd dat wij in Argentinië van allerlei hadden gedaan. Wij hebben mensen laten verdwijnen, wij hebben mensen uit die vliegtuigen gegooid, enzovoort, enzovoort. En later zeiden ja, wij, wij. Ik bedoelde gewoon wij in Argentinië, wij Argentijnen en niet hij persoonlijk. Dus hij sprak in een soort meervoudsvorm terwijl hij. Het dus niet naar zijn zeggen over zichzelf, wat maar over anderen. Ja. Als dat het enige bewijs zou zijn, dan is het wel buitengewoon mager. En Je zou dus verwachten dat de Argentijnse openbare aanklager... toch een zaak tegen hem, plus die andere 67 mensen voert... dat hij nog wel wat meer uh, ja. Ja, in zijn tas heeft zitten. Hè? Nou houdt hij zelf vol dat hij helemaal niks wist. Dat hij bezig was met zijn carrière. En dat hij zegt, ik wist ja. eigenlijk helemaal van niks. Ja, ja, dat is nou het verhaal wat uh, mensen in Argentini eigenlijk altijd houden. En dat hielden ze in de jaren zeventig, toen uh, die militaire dictatuur aan de macht kwam. En de jaren daarna ook steeds. En zei, wij wisten eigenlijk van niks. Maar het gekke is, ik, ik ben voor het eerst in Argentini geweest in 1977. Toen waren de militairen net aan de macht. En ook al in de jaren daarvoor, toen het nog een burgerregime was. Maar de militairen in feite al volop bezig waren met hun terreur. Of met hun strijd tegen wat ze dan zelf de vuile oorlog noemden. Uh, ja, was het gewoon een publiek geheim wat er gebeurde. Iedereen wist dat de terroristen, zoals ze genoemd werden, hè, de militaire, eh, of zeg maar de militante tegenstanders van het regime, de linkse peronisten, jongeren van de peronistische Montoneros-organisatie, guerrilleros en dat soort mensen, men wist dat die opgepakt werden, men wist dat ze verdwenen en het verhaal dat ze uit vliegtuigen werden gegooid, ja, dat circuleerde toen ook al. Dus het lijkt mij ontzettend sterk dat je al die tijd hebt kunnen zeggen, ja, ik weet van niks. Nee, want kun je die sfeer omschrijven in die tijd? Want jij was correspondent ja. in Zuid-Amerika en je ja. kwam dus ook ook in die periode in Argentinië. Hoe ja. was dat daar? Nou, het was eigenlijk behoorlijk beklemmend. En Argentinië is een heel schietsofreen land, dat moet je... Uh dat moet je eigenlijk steeds in je achterhoofd houden. Eh, het is een totaal verscheurd land. En de belangrijkste factor die dat land verscheurt is het peronisme. De, de volgelingen van de oude Juan Peron en later Eva Peron en tenslotte de tweede vrouw van Peron, eh, Isabel... die nog eens een tijdje president is geweest. En onder haar begon eigenlijk al de totale uiteenraveling van het regime. En de strijd ook tegen eh, de terroristen tussen aanhalingstekens. En dat was dus eigenlijk iedereen die zich aanhanger of sympathisant noemde van de Montoneros... de, de gewapende arm van de, van de peronisten. En die dus inderdaad ook, die ook daadwerkelijk... echt een guerilla-oorlog aan het voeren waren. En uh, aan de ene kant was het... Een hele beklemmende dictatuur. Zeker toen de militairen zelf echt de macht hadden overgenomen. Aan de andere kant was het toch een vrij open, relaxed land. Je kon daar tot s'nachts twee, twee, drie uur over straat lopen. Er was niks aan de hand. Uh, de kroegen waren vol, de restaurants waren vol. De mensen hadden vreselijk veel lol. En toen ook nog wel wat geld. Dus uh, het was eigenlijk best een gezellige samenleving. Maar je proefde alsmaar die, ja, de, de, de bedreiging die ervan uitging van het regime. Dat en waar aan zat... je dat dan? Nou, mensen verdwenen. Er waren beruchte auto's. Uh, dat waren Ford en donkerblauwe fort zonder nummerborden die over de straten circuleerden en plotseling ergens stopten. Ik heb dat ook zelf gezien. En dan werd er gewoon iemand van de straat van de stoep opgepakt en die verdween in die auto. En dan wist je eigenlijk, nou, dat loopt niet goed af met zo iemand. Uh, in die beginperiode, 1977, uh, waren de eerste demonstraties heel voorzichtig van die dwaze moeders van de Plaza de Mayo, he, die moeders van vermisten. Ja. Nou, dat werd met enorme repressie werd dat ook uit elkaar gejaagd en je moest echt verschrikkelijk je best doen om daar ook als journalist met die mensen in gesprek te komen. Dat was echt praten met mensen in de clandestiniteit. Dus daar kwam het hele verhaal bij dat je een afspraak hier maakt... en dan in de tram of in de bus een stukje met de, met de trein... en dan uitstappen en dan weer terug naar een ander oh ja. station. En Nou ja, echt jongensboekenavonturen, maar... Allemaal echt, want als het misging, dan wist je gewoon... die mensen, die informanten met wie ik ging praten... dat ze ook daadwerkelijk zouden kunnen verdwijnen. En het is uiteindelijk ook met mezelf en met de cameraman die ik had gebeurd... dat we zijn opgepakt, gearresteerd, eh, de cameraman naakt op straat gegooid... en dat soort zaken. De cameraman dat... naakt op straat? Ja, ja, ja dat gebeurde, werkte toen voor de NOS. En, ja. Uh, ja. Die was verdwenen en die kwam een halve dag of een dag later terug. En ja, die vertelde dus, we zijn de stad uitgegaan uitgevoerd, uh, naakt uit de auto gegooid... en we konden weer zien dat we terugkwamen. En dat was dat een Argentijnse cameraman? Ja, ja, ja, ja. Argentijnse cameraman met een Argentijnse geluidsman. En, en uh, jij dan? Ja. Want jij was natuurlijk een Nederlander. Wat gebeurde ja. er met jou? Je bent opgepakt. Ja, ik heb eens een keer een ochtend in, de, in, in een politiebureau vastgezeten... omdat ik een uitzending voor het Jeugdjournaal aan het maken was... Hm. En dat, ja, dat moet je dan maar uitleggen dat dat heel onschuldig is. Maar uh, dat ging er allemaal niet in. Dus je voelt die beklemming van zo'n regime... Wat, wat je op ieder willekeurig moment kan toeslaan. En dan tegenstanders echt ook natuurlijk uh, laat verdwijnen en uitschakelen. Want liep jij gevaar? Ik bedoel, uh, hey, jij, jij sprak die mensen, uh, die moeders bijvoorbeeld. En als ze je nou gepakt hadden met zo'n moeder, ja. samen in de tram. Ja, nou, dat was niet leuk geweest, denk ik. Ja, dat... Ja, of je gevaar loopt, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ik had wel het gevoel dat de mensen die ik opzocht en met wie ik contact had... dat die alle voorzorgsmaatregelen namen voor zichzelf om veilig te zijn... maar in feite daarmee ook voor mij. Ik heb eens één een keer bijvoorbeeld met uh, iemand uh, uren in een café zitten praten... en toen het gesprek afgelopen was, zei hij van... ja, mijn vriendje of mijn vriendin, dat weet ik niet meer... die zit daar in die andere hoek, die heeft de hele tijd gekeken of het wel goed ging. Ja, ja. En, ja en dan denk je van, ja, die mensen nemen het toch wel heel erg serieus... dat hier sprake is van een regime wat... Uh, zijn tegenstanders uh, medogeloos uit de weg ruint. Bereid is om ze te laten verdwijnen, want dat was eigenlijk wat er gebeurde. En jij schreef dus over deze ontmoetingen in de krant? Ja, in de krant, in, uh, Nederland. Haar, in de tijd de Haagse Post en NSC uh, NRC Handelsblad... En, ja. um, en andere publicaties, ja. Maar goed, dat waren dus kritische stukken waarschijnlijk. Ja, ja ik heb de term dwaasmoeders uitgevonden. Oh ja, heb jij die <laughs> ja. verzonnen? Oh ja, ja? Goed. Ja. Cool. en waarom ja, dan? Nou ja, ze heette de Madres Lokka's. En ik vond Lokka gek, hè? is dat eigenlijk ja. in het Spaans. vond ik zo onaardig klinken, dat, uh, dat, we toen de, de dwazen, dat ik er de, de moeders van heb gemaakt. En dat, ik, dat klinkt ook beter. Hè? Maar heb je, ja, heb je enig idee of zij dan... Hè, de, de Argentijnse uh, dictatoren van in die tijd... Uh, enig idee hadden van de dingen die jij schreef? Nee, ik geloof dat ze eigenlijk geen bal kon interesseren. Ze ja. Waren, ja, dictators, ja. ja. Dat militaire regime zat heel vreemd in elkaar. Ook dat regime zat zelf zo vreemd in elkaar. Want het was ook nog heel tegenstrijdig onderling Ze hadden eigenlijk een burgerregering die het land regeerde. Hè, zoals uh, wij uh, onze... Gorgo, Chorokjeta deel van uitmaakte. En de militairen hielden zich eigenlijk alleen maar bezig... met de binnenlandse veiligheid. En, uh, en ja, later dus ook nog meer met die uh, valkantoorlog die ze zijn gaan voeren. Maar mm -hmm. het was dus een soort scheiding tussen de militairen en de burgers... die heel erg apart van elkaar stonden. Onderling waren de militairen het helemaal niet met elkaar eens. De marine vocht weer half en half tegen het leger. De luchtmacht zat er. Nou, en of jij was daarover geweldige... schreef, maakte er niet uit. Nou, dat interesseerde ze niks. Nee, nee. En ze dachten ook... Uh, in het begin was het uh, in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal van 1978, ja. waar ze natuurlijk toch een goed blaadje in de wereld wilden maken. En het niet van plan waren om buitenlandse journalisten het moeilijk te maken. En uh, later, ja, ze hadden ook wel. Grote steun van een belangrijke, nou, misschien toch wel een grote meerderheid van de Argentijnse bevolking steunde dat militaire regime wel. Omdat het een einde had gemaakt aan die aanslagen en, en he, ontvoeringen die de Carrieros en de Montoneros ja, ja. hadden ja. uitgevoerd. Dus er was wel een grote sympathie voor ze. Dus ik vermoed dat ze zich ook lange tijd behoorlijk sterk in de schoenen voelden staan. Nu is Potsch uh, in Buenos Aires in de gevangenis daar. Hè, een een ja. afdeling speciaal voor mannen die verdacht worden... van mensenrechten, mens, mensenrechten schendingen. Ja. Uh, daar zouden 30.000 mensen verdwenen zijn toen. Ja. Heb je enig idee hoe die gevangenis is eigenlijk? Nou ja... Ik geloof dat hij. Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ja, wat zal ik zeggen? Het zal ongetwijfeld een overvolle Zuid-Amerikaanse gevangenis zijn, waarbij in dit geval wel scheiding wordt gemaakt tussen de politieke gevangenen. Hè, waar je potje dan ook zou toe moeten berekenen, net als die andere 67. En uh, de, de, zeg maar de gewone criminelen. Maar, uh, ja, die zijn los ja, van elkaar inderdaad. Ja. Maar hij zit, op of? die foto's ziet hij er wel goed netjes uit. Ja. Ik las een interview met hem in de Volkskrant. Dus het is de correspondent van de Volkskrant gelukt om toch in die gevangenis te komen. En een gesprek met hem te hebben. Dus, maar ik las ja. ook ergens dat zijn zus voor eten moest zorgen. Ja, maar dat is in veel uh, gevangenissen zo. Hè? Dat de familie voor eten moet zorgen. En, ja, ja, ja. Dat was, dat was trouwens ook in, tijdens de militaire dictatuur al zo heel cynisch. Dat ja, dan was je familielid was opgepakt. vanwege subversie. En dan moest, uh, moest je hem nog uh, eten komen brengen. Ja, ja. ook. En soms moest je zelf betalen voor de gevangenis. Oh ja. Ja, in Uruguay. Ja. Uh, die rechtszaken die kan jaren duren, zeggen ze. Um, ja. Is het iets wat heel erg leeft nu ook in Argentinië? Ja, absoluut. Kijk, de Argentijnen moet je nageven dat ze na de val van het militaire regime in 1983 eigenlijk onmiddellijk zijn overgegaan op een, ja, een soort. Uh, poging om, om in het reinen te komen met hun verleden. En er zijn alsmaar processen geweest. Uh, er is ook een rapport uitgekomen over hoeveel mensen er nou... daadwerkelijk vermist zijn. En er komen dan iets op 9.000, misschien 10.000 mensen ongeveer. Met naam en toenaam die vermist zijn. Uh, de generaals die aan de macht waren, die zijn allemaal voor de rechter gesleept. Uh, ze zijn, aanvankelijk is er nog weer eens een soort amnestie afgekondigd... maar in tweede instantie zijn ze toch weer allemaal veroordeeld... voor zover ze nog in leven zijn. Huh. Generaal Videla die zit vast, die komt ook niet meer vrij... Uh, andere militairen, waarvan ook bekend was dat het echt de beruchte folteraars waren, die zijn ook opgepakt en veroordeeld. En nu is men als het ware bezig met het wat lagere echelon. Hè. De, de jongens uit de jaren 70, begin jaren 80, die toen nog jong waren, die zijn nu 50, 60, zoals Potje bijvoorbeeld. En ja, dat was zeg maar de uitvoerende mensen, hè. niet meer de, de organisatoren, de, de, de bevelhebbers, de opdrachtgevers, maar de mensen die het vuile werk zelf echt hebben gedaan. Ja, en uh, ik begreep dat het ook pas voor het eerst is... dat die dodenvluchten, hè, het uit die vliegtuigen gooien van mensen... echt aan de orde komt in een, ja, in een zaak. Ja, dat klopt. Dus we, is dat dan niet of, of, raar? Eigenlijk wel, want dat is ook al vanaf... nou, ik geloof 1983 of 1984 was er een Argentijnse militair... Skilingo, die dat ooit verteld heeft dat dat gebeurde... en dat gebeurd was, en ook dat verhaal kende men al... in de tijd dat ik er zat, hè, in de tijd van de militaire dictatuur zelf. Er werd ook altijd geroepen, ja, ze werden uit fokkervliegtuigen gegooid... Euh, alsof die arme vliegtuigen er iets mee te doen, ja. he, van doen hadden, maar goed, die werden daarvoor gebruikt. Artijnse luchtmacht had Fokker vliegtuigen, die zetten ze hiervoor in. Eh, het was bekend dat het gebeurd is en dat er tussen misschien drie of vier... vijfduizend mensen daadwerkelijk uit vliegtuigen zijn gekiepert... ja, dat, dat twijfelde eigenlijk niemand aan. Dus eh, nu pas komen de, de, verantwoord, de direct verantwoordelijken daarvoor, hè, de piloten... Ja, die het eh, uitgevoerd de mensen, hebben dus. Precies, he, die, die zouden dan nu pas eigenlijk... Eh, Komen ze voor de rechter? Ja, ja, en vandaar dat het nu ook pas aan de orde komt, eigenlijk. Ja. ja. ja. ja. Hij is bang, hè Poortje, dat hij niet een, een eerlijk proces krijgt. Is dat reëel? Ja, dat is heel goed mogelijk. Want er, is een, er zit een grote drijfveer bij de Argentijnse uh, mensenrechtenorganisaties, maar ook bij, het Argentijn, bij de Argentijnse regering, de huidige regering hè, van Christina Kirchner ja, precies. en Peronisten ook weer, hè, om nog keer te laten zien, kijk eens, we zijn goed bezig... om die mensenrechten kwestie aan te pakken. Daarmee verdoezelt ze, als het ware, de enorme sociale... economische problemen, financiële problemen... waar Argentinië nu weer mee te kampen heeft. Dus het is ook wel een mooie uh, bliksemafleider, zou je kunnen zeggen... voor het huidige uh, bewind, om dit proces breed uit te meten. En ja, het is maar zeer de vraag hoe, uh, hoe eerlijk dat, ja, dat verloopt. En objectief uh, de ja. rechters kunnen zijn, ja. durven zijn, of wat dan ook. Ja. Ja. Goed, hij schijnt bezig te zijn met een boek in Alfa, heb ik begrepen, Potsch. Ja, dat, dat, dat lijkt me heel mooi. Daar heb je dan alle tijd voor, zou je ja, zeggen. En want het uitzien... gaat lang duren. Ja, het ja, gaat jaren, lang duren, dit proces. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Omdat er ook zoveel mensen zijn en er ongetwijfeld heel veel getuigen nog weer gehoord zullen worden. En dan, uh, ja, dan moet maar blijken of iemand daadwerkelijk kan aantonen dat hij in die vliegtuigen gezeten ja. heeft. Dat hij als piloot dus mee heeft gedaan. En waarvan hij dus tot de dag van vandaag beweert dat hij niet eens in die vliegtuigen heeft gezeten. Dus laat staan dat hij iets met die dodenvluchten te maken heeft gehad. Ja, nou uiteindelijk, de uitspraak doet nog jaren op zich wachten. In elk geval, heel hartelijk dank voor, uh, voor je verhaal. Interessant. Ga, graag, Groen graag gedaan. Jansen, ja, oud-correspondent dus in Zuid-Amerika... ten tijde van het regime Fidela. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ja, met windstoten van maar liefst 175 kilometer per uur... raaste de orkaan Sandy een maand geleden over Haiti. 60 mensen kwamen om het leven en duizenden Haitianen werden dakloos. Goedenavond, Els Hortensius. Goedenavond. U bent net terug uit, uh, uit Haiti. U, Klopt. Uh, u werkt voor de hulporganisatie ICO Kerk in Actie... Ja. Wat vertelden die mensen over, over die orkaan die we net hoorden? Nou, vooral over de grote schade die het aan de landbouw had uh, toegericht. Uh, we zijn uh, ook buiten de stad, in de stad zelf, in Port-au-Prince, zie je er niet zo heel veel schade van. Maar we zijn buiten de stad geweest en daar zie je ja, rivieren die nog steeds buiten hun oever waren, waar het bruine water uh, langs raast, langs de weg, uh, stukken weg en uh, bruggen weggeslagen. En ja, waar je stukken land uh, ziet waar kort daarvoor nog de gewassen stonden... die bijna klaar waren om geoogst te worden. Ja, ja. Die helemaal zijn weggevaagd. En waar een ja, decimeters dikke laag modder op ligt... die dan inmiddels alweer helemaal was aangekoekt. Dus dat ziet er heel ja, uit alsof je er uh, nou ja, met een hakhouwweel... misschien nog weer wat in kunt hakken. Ja. Heel erg... Uh, ja, moeilijk voor de, de mensen En de dorpjes waar u doorheen kwam, hoe zagen die eruit, die huizen, hoe waren die aan toe? Nou, de huizen vielen op zich, tenminste, die wij gezien hebben. We hebben ook wel gehoord dat er heel veel schade weer aan huizen is. De huizen die wij gezien hebben, dat waren vooral net nieuwe gebouwde huizen. En die hebben het allemaal goed doorstaan. En we hoorden ook van mensen die trots vertelden van, nou, wij hebben net ons nieuwe Huisje, en daar hebben we maar liefst 30 mensen kunnen laten schuilen tijdens de orkaan. Ja. Die zelf dus nog geen uh, ja. goed huis hadden. Maar het was dus vooral ook de, de landbouw? Ja, vooral dat de landbouw. Het vooral. Ja. Want dat land, uh, Haiti, um, nou net dus die orkaan Sandy. Maar uh, het land drie jaar geleden was er natuurlijk nog een enorme ramp. Namelijk een aardbeving. Terwijl steeds beter begint door te dringen hoe ontzettend groot de ramp in Haiti is, komt wereldwijd de hulpverlening op gang. Goedemiddag. Een transportvliegtuig vol met hulpgoederen is vanmorgen vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Haiti. Kijk eens even. 84 miljoen. Nederland trok zich het lot van Haiti aan en doneerde uiteindelijk 111 miljoen euro aan de samenwerkende hulporganisaties. Maar de berichten uit Haiti waren niet hoopvol. De regering is zwak en corrupt en de hulporganisaties liepen elkaar in de weg. De vraag is dus: hebben we dat geld voor niks overgemaakt? Vroeg Jeroen Bouw zich af toen. Uw organisatie heeft ook uh, geld gekregen. Ja, wat kunt u daarop zeggen? Nou, ik denk dat het uh, zeker in het begin heel veel hulporganisaties daar elkaar wel enigszins voor de voeten liepen. Mm -hmm. uh, ik denk dat als je kijkt naar de Nederlandse hulporganisaties die zijn toch relatief klein als je dat vergelijkt met die hele grote van de Verenigde Naties. Mm -hmm. En dat die over het algemeen uh, ook door de contacten met lokale organisaties heel goed werk hebben verricht. Zoals u nog verricht. ja want u bent daar nu net terug en ook betrokken uh, geweest dus bij bijvoorbeeld woonprojecten. Hè? Ja, wij zijn nog, uh, nog bezig met het uitvoeren van projecten, onder andere huizenbouwprojecten. Uh, ook projecten gericht meer op uh, het weer een, uh, ja, een kans geven voor levensonderhoud voor mensen. Uh, bijvoorbeeld door het geven van beroepsvakopleidingen... Uh, um, het geven van een klein startkapitaal. Ja, zodat dat ze weer hun leven kunnen opbouwen, Ja, bijvoorbeeld weer wat goed kunnen kopen en hun uh, leven weer op kunnen pakken. Want bijvoorbeeld, wat u net zegt, hè, dat geld dat is dus als het bij u terecht kwam goed besteed, zegt u, Want we hebben samengewerkt met, uh, met lokale organisaties. Zijn er bepaalde uh, gebruiken, tradities die uh, die bedrijven of die organisaties beter snappen dan bijvoorbeeld gewoon een Nederlandse organisatie? Uh, ik denk het wel dat die, um, wat ik merk bij lokale organisaties... die uh, werken ook heel nauw samen natuurlijk met de lokale bevolking. Daarom zijn ze lokaal. Maar ze gaan ook Ze spelen in op de lokale tradities van samenwerken. En dat is in Haiti uh, heel sterk. Je hebt een traditie van wat ze dan kombiet noemen. En dan werk je dus samen op het land. Uh, de ene keer bij de ene boer, omdat daar dan die dag uh, wat geoogst moet worden. De volgende dag werk je met z'n allen bij een andere boer. En dat samenwerken, dat zie je nu ook bijvoorbeeld terug in de projecten. Een bepaald huizenbouwproject van ons, waar de mensen in groepen zijn ingedeeld in feite. En uh, die bouwen dan samen... tien huizen voor tien gezinnen. En iedereen bouwt mee. Eerst aan het eerste huis, dan het tweede huis. En pas als de tien huizen klaar zijn... dan krijgen alle tien eigenaren de sleutel. Okay. Dus het is ook niet zo dat de eerste denkt... ja, mijn huis is klaar, ik uh, stop verder. Nee, nee je nee, bouwt dat kan mee niet. tot het eind. Want dan, uh, maar dan moeten ze dus ook heel lang wachten. Kunnen ze hun huis nog niet in? Ja, het is niet makkelijk. En die organisatie vertelde ook van... ja, we hebben in het begin ook best problemen gehad. Ook doordat soms de groepen die werden samengesteld... Ja, daar zaten soms vetes of moeilijkheden nog van voor de aardbeving bijvoorbeeld. Dat hoeft helemaal niet met recente dingen te maken te hebben. Maar buren die om de een of andere reden niet altijd met elkaar konden opschieten. Ja, en dan is er veel gepraat en, en aan gewerkt, aan de relaties dus ook... om mensen ja tot samenwerken ja. uh, te krijgen. En dat heeft bij dat project uh, tot nu toe goed gewerkt. Ja. Wat heeft indruk op u gemaakt? Want u bent daar uit een land, u zit nu weer in het keurige Nederland... hier in een studio in Ilversum. Maar u heeft dus Haiti gezien onlangs. Ja. Uh, hoe is dat? Ik bedoel, wat, wat maakt u mee? Wat, wat u ja. meeneemt naar Nederland? Nou, Ik kom er al heel lang, dus ik heb er al ja, heel veel gezien. Ik denk dat ik iedere keer toch weer verbaasd sta van... Uh, onder andere veerkracht van de mensen dat je ziet uh, ja in Nederland wordt om alle kleine dingetjes al geklaagd en daar gaan mensen ondanks al die moeilijkheden toch uh, door en maar bijvoorbeeld dat ja. een, nou, ik zal een voorbeeld geven ja. een, een een jonge vrouw die ik ontmoette die uh, al drie jaar in een tent uh, woont in een tentenkamp en die vertelde hoe ze um, meewerkt in dat kamp aan jongerenactiviteiten en activiteiten voor de kinderen die in het kamp wonen. En die heel trots vertelde, ja, en nu uh, ben ik geselecteerd door een organisatie om een uh, beroepsopleiding, een vakopleiding te volgen. En ik vroeg, ja, wat, wat, wat ga je dan voor opleiding doen? Ze zei, ja, ik wil loodgieter worden, hm. want uh, ik wil heel graag straks toiletten kunnen bouwen voor vrouwen onder andere in het kamp, maar ook buiten het kamp. Want ja, sanitaire voorzieningen zijn heel erg slecht... en dat brengt veel gezondheidsproblemen mee. En ik wil heel graag vrouwen vooral uh, helpen door ja, goede toiletten te bouwen. Nou, ja, en dan zie je zo iemand dat vertellen, helemaal stralend... van ik mag straks die opleiding gaan doen. Ja, daar, voor dat soort mensen doe je het. Ja, want zo'n land, zo, he, die, die worden natuurlijk voor de zoveelste keer... met een natuurgeweld uh, geconfronteerd. Ja. Is, is deze mevrouw typerend voor de Haitianen? Ja, ik denk uh, in elk geval zeker voor een groot deel van de Haitianen. Er zijn natuurlijk, ja, dus, dus zoals in iedere samenleving... je hebt allerlei verschillende groepen. En er zijn ook natuurlijk in Haiti ook mensen die uh, profiteren alleen maar. Of Op wat die wegtrekken. Nou, er zijn... Uh, zeker uh, verhalen, en die berusten ook voor een deel op waarheid... van mensen die bijvoorbeeld uh, in verschillende kampen... Een, een, een tentje hebben om uit verschillende ruiven mee te plukken. Bijvoorbeeld uh, hulp die ergens beschikbaar is of zo. Zulke soort dingen. Um, maar ja, dat, dat zie je denk ik overal op de wereld. Dat er mensen zijn die... Uh, en je kunt het zo ook niet helemaal... Ja, ik bedoel, als wij in zulke omstandigheden zouden zijn... dat zou best heel moeilijk om dan toch uh, ja, trouw en, en aan jezelf te blijven. En, uh, en niet uh, met dat soort dingen mee te gaan. Ik denk dat dat best moeilijk is uh, voor mensen die zo weinig uh, of zo bijna weinig niets hebben. hebben. Ja. Want worden ze dan door elkaar gecorrigeerd? Ge ge als er zoiets als er iets um, blijkt. Of, of bent u dan als. Er... Ja, nou, wat wij bijvoorbeeld gemerkt hebben nu bij een van die huizenbouwprojecten. Er werd verteld van ja, uh, we hebben uh, cement uitgedeeld. aan de verschillende mensen die bezig waren met hun huis. En bij twee huizen was het cement weg. En uh, we hebben bewijzen, zeiden ze. we hebben het echt onderzocht. En er is bewijs die twee gezinnen hebben dat cement verkocht. Ah. Met het idee van, dan krijgen we wel nieuw cement... en dan kunnen we het toch afbouwen. Ja, want dat doet die hulporganisatie wel. Die nou, ja, maar dat hebben ze dus van gezegd, dat doen wij niet. Uh, dat, want dat is een slecht voorbeeld stellen. Ja. Straks verkoopt iedereen ja, het cement. Ja. En we hebben trouwens geen geld om nee. bij te blijven vullen met cement. Dus zeiden we hebben wel uh, de mensen in staat gesteld het huis... Af te bouwen. Dus in feite wel nieuw cement. Maar we hebben bezuinigd op andere dingen, waardoor ze toch de prijs van het cement betaald hebben, in feite. Dus uh, de ja. huizen hebben geen uh, elektriciteit. Uh, elektriciteit gekregen. Het huis van deze van mensen Van deze mensen ja. dus. Ja, ja. En uh, de huizen zijn verder ook niet mooi afgewerkt. Nee. Dus uiteindelijk probeert u wel een punt te maken en duidelijk te maken. Dit is niet de bedoeling. Ja, tenminste wij zelf niet, maar de partnerorganisatie ja. die verantwoordelijk is voor die huizen. Ja. Nu bent u weer terug in Nederland uh, en dan hoort u bijvoorbeeld ook hier dat het kabinet van plan is enorm te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat vind ik dus een heel kortzichtig en slecht uh, besluit. Hoe gaat u als uh, uh, Eco Kerk in Actie daarmee om? Ik bedoel, probeert u op een andere manier nu aan geld te komen? Ja, we zijn uh, als Eco vooral... Tenminste, Eco en Kerk in Actie zijn twee organisaties die nauw samenwerken. Kerk in Actie richt zich vooral op het werven van fondsen... van uh, kerkelijke gemeenten en uh, particuliere don uh, donateurs. Mm -hmm. Terwijl Eco vooral, uh, die werkte altijd vooral met overheidsgeld... En we zijn ons nu meer op het, aan het richten op het bedrijfsleven. Om te kijken of we bij ja, midden- en kleinbedrijven... en ja. andere bedrijven uh, geld kunnen krijgen. En vooral investeringen ja. in uh, landen over zee. En hoe is het voor u om die overstap iedere keer... want u zegt, ik ben veel in Haiti geweest... om dan iedere keer weer ook in Nederland te aarden? <laughs> ja, het is iedere keer weer even heel erg wennen. De eerste dagen, dan uh, zit je eigenlijk nog, uh, nog daar... Ja. En uh, ja, tegenwoordig door al die moderne voorzieningen van e-mail en dergelijke... is het makkelijker, omdat je continu in contact blijft. Uh, vanmiddag ook weer gebeld met iemand uit Haiti. En dan uh, ja, zit je eigenlijk ook weer net zo goed daar als hier. Ja. Maar ja, je wordt toch altijd weer even van... oh ja, het is hier allemaal zo keurig geregeld en alles is zo ja, netjes. Wat valt dan op? Wat is er dan vooral heel negatief? Uh, ja, vooral ja hoe het allemaal bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de <laughs> wegen en zo het is daar ja. je staat daar continu in de file het is altijd uh, overal auto's al zijn de mensen ontzettend beleefd ik vind de mensen daar de, de automobilisten ontzettend uh, meegaand in uh, er gebeuren zelf ja er gebeuren wel ongelukken maar niet getoeter in schreeuwen nee en dat is eigenlijk heel netjes en dan denk je oh, het is hier zo stil ook ja, ik ben ja. helemaal ja. maar wie gaat u weer uh, ik denk begin volgend jaar in uh, maart, april. En dan ja. gaat u weer verder met uw mooie projecten daar. Ja, dat hoop ik. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik, uh, ik sprak met uh, Els Hortensius van hulporganisatie ICO en Kerk in Actie. En dus net terug uit Haiti. Dit was hem. Twee dingen voor deze woensdag. Dinsdag. dinsdag. Op onze site tweedingen.nl kunt u reacties achterlaten. En ook meer informatie over onze gasten van deze dinsdag vinden. En uh, gesprekken, trouwens, kunt u daar ook op terugluisteren. Straks neemt uh, NOS Langs de Lijn het over van mij met uh, Harry Schut. Maar uh, eerst, uiteraard, de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO stuurt Patriot-raketten naar Turkije. De Turkse regering had daarom gevraagd als bescherming tegen aanvallen van Syrië. Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn de enige NAVO-landen met Patriots. Volgens minister Timmermans worden de raketten niet ingezet om een no-fly-zone af te dwingen. Minister Schippers van Sport vindt het een goed signaal... dat alle amateurvoetbalwedstrijden voor komend weekend zijn afgelast. Ze noemt de maatregel een goed moment om in stil te staan... bij de manier waarop we met elkaar omgaan. De KNVB heeft besloten dat de wedstrijden niet doorgaan... in verband met de dood van een grensrechter in Almere. De Egyptische president Morsi is het presidentiële paleis in Cairo ontvlucht, omdat betogers voor het gebouw slaag zijn geraakt met de politie. De demonstranten zijn woedend over het referendum dat Morsi wil houden over de nieuwe grondwet. Ze eisen het vertrek van de president. En zeven medewerkers van het Italiaanse ministerie van Arbeid... zijn in het ziekenhuis opgenomen... omdat ze mogelijk in aanraking waren gekomen met Antrax. Op het ministerie was een pakketje bezorgd met daarin wat poeder. Maar na onderzoek bleek dat het geen Antrax was. En tot zover het nieuws van dit moment. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut... Goedenavond, een extra lange langs de lijn. U hoorde het al in verband met de Champions League. Ajax speelt zometeen om kwart voor negen... in stadion Bernabeu tegen Real Madrid. En daar zijn we natuurlijk live bij. Datzelfde geldt voor de andere wedstrijd in deze groep... van de Champions League. Borussia Dortmund tegen Manchester City. De tussenstanden van die wedstrijd kunnen zeer belangrijk worden... voor Ajax en dus houden we u uitgebreid op de hoogte. En later praten we ook bij over de verdeling van de gelden... door NOC en SF aan de sportbonden... en de reacties van de betrokken sporters daarop. Want de een krijgt helemaal niets meer en de ander krijgt juist heel veel. Maar eerst nu aandacht voor het belangrijkste nieuws van dit moment... ook vandaag weer, de zaak rondom de dood van de grensrechter van de amateurs van SC Buitenboys in Almere. De KNVB heeft besloten om al het amateurvoetbal... komend weekend af te gelasten. En de KNVB vindt deze zaak zo belangrijk... dat ze ook in het betaald voetbal een geluid wil laten horen een geluid in de vorm van stilte. Want alle wedstrijden in het betaald voetbal... beginnen komend weekend met één minuut stilte. Dat maakte de Voetbalbond vanmiddag op een persconferentie bekend. We horen directeur amateurvoetbal van de KNVB, Anton Binnenmars. Wat je ook verzint nu en wat je ook aan maatregelen hebt getroffen... om te voorkomen dat, het is gewoon gebeurd op dit moment. En in die realiteit leven we nu. En die realiteit vraagt, wat moeten we met elkaar... en met elkaar is ook letterlijk met elkaar... Samen zijn wij KNVB. 1,2 miljoen leden met elkaar zijn we samen de KNVB. En we moeten met elkaar de verantwoordelijkheid nemen. Ieder voor zich. Of je nou ouder bent, kind, volwassene, leider. Het begint bij jezelf. Het begint bij die overtreding. Het begint bij een zware overtreding. En als we dat met elkaar veel meer beseffen... dan zijn we, denk ik, goed bezig... Al dus Anton Binnenmars. Hij riep ook amateurvoetbalclubs op hun deuren te openen deze week om met elkaar te praten. Ook de directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen, nam het woord in Zeist. Wat bij mij vooral overheerst is het, is het gevoel van, van onmacht. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En nou ja, uh, Verbazing, verbijstering, uh, machteloosheid. Dat, uh, dat vecht om, uh, uh, yeah, yeah, om binnen jezelf. Er is dit weekend geen amateurvoetbal. de betaald voetbalwedstrijden, daar wordt een minuut stilte gehouden en er wordt met rouwbanden gespeeld. Is er nog sprake geweest om ook die betaald voetbalwedstrijden eruit te gooien? Sterk nog, was dat geen beter idee geweest? Nou ja, weet je de vraag is, wat is uiteindelijk wijsheid in deze? Ik denk dat het amateurvoetbal een heel stevig statement afgeeft door te zeggen van wij gaan niet voetballen. 33.000 wedstrijden gaan niet door. Het betaald voetbal toont zich solidair, is natuurlijk zeer betrokken bij het amateurvoetbal. Het is toch een beetje de broer en ik denk dat je een heel krachtig signaal afgeeft... als je als betaald voetbal zegt, wij besteden hier aandacht aan. We geven ruimte. En we laten zien met, met de spelers, met de scheidsrechters... maar ook met alle fans in de stadions, dat dit ons menens is. En dat we betrokkenheid tonen. En dat vind ik persoonlijk een heel krachtig signaal. Natuurlijk hebben de verdachten heel wat uit te leggen. Maar vindt u dat het profvoetbal ook invloed heeft op het gedrag... dat dat over wordt gebracht op de amateurspelers? Iedereen heeft invloed, dus ook profvoetballers, eh, trainers, eh, eh, spelers, scheidsrechters, bestuurders, eh, maar ook u als media. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid daarin. En, eh, er is vanmiddag al veel over gezegd, er wordt ook veel over geschreven, eh, zowel in de media als ook in de, de social media. Eh, ik denk dat dit een moment van, van bezinning is en dat we met elkaar heel scherp moeten kijken hoe we dit soort excessen echt tegen gaan. Want eh, we zijn de grens overgegaan en dit moet stoppen. Amateur, voetballertjes eh, kopiëren waarschijnlijk ook het gedrag van de spelers en de trainers wat ze in het weekend in de stadions zien en op de televisie. Ja, die, er is natuurlijk altijd sprake van een zekere correlatie. Maar het gaat me te ver om nu te zeggen... dat die verschrikkelijke gebeurtenissen in Almere daar een direct verband mee hebben. Nogmaals, ik zei net al, het betaald voetbal heeft zeker een voorbeeldfunctie. Die pakken we ook, die nemen we ook, daar staan we ook voor. Maar om de relatie één op één te leggen gaat mij veel te ver. En uw kennende, volgens mij laat u het uiteraard hier niet bij liggen bij de betaald voetbaltak ook. Gaat u nou extra in gesprek met de betaald voetbalorganisaties... en ook met de boegbeelden vanuit de eredivisie... om ja, een, een nog duidelijkere signaal af te geven aan iedereen? Dit raakt het hele voetbal. Dus iedereen die betrokken is bij voetbal eh, moet hieraan meegaan werken. Dat stelt dus eisen aan het betaald voetbal, dat stelt eisen aan het amateurvoetbal. Dat stelt nogmaals eisen aan spelers, trainers, betrokkenen. Het stelt ook eisen aan de politiek, landelijk en lokaal. En we zullen met elkaar moeten komen tot een krachtig actieplan, zodat het hier ophoudt. Dat was de directeur betaald voetbal Bert van Oostveen in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. Uh, ook Ajax-trainer Frank de Boer sprak zich uit over de gebeurtenissen. Dat deed hij gisteren aan de vooravond van de beslissende Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Hij verwoorde het onbegrip rond de dood van de grensrechter uit Almere. Ja, je kan het jezelf niet voorstellen natuurlijk dat zoiets uh, gebeurt. Ik ben helemaal geen agressieve persoon. En dat je de stoppen zo doorslaat uh, bij jongetjes van 15 of 16 jaar op dat moment... Ja, dan denk je, waar is de opvoeding gebleven, eerlijk gezegd? En, uh, ik denk dat we daar eens heel goed naar moeten kijken. Moet het voetbal een statement maken? Ja, wat voor statement? Als signaal misschien? Uh, moet er niet gevoetbald worden komend weekend? Uh, uh, dat soort dingen? Nou ja, dat is niet aan mij in ieder geval. Maar uh, het is in ieder geval, uh, we moeten wel iets doen daaraan natuurlijk. Want, uh, dit is te belachelijk voor woorden natuurlijk. Dat was Frank de Boer gisteravond en inmiddels is er dus iets aangedaan. Een minuut stilte komend weekend bij alle wedstrijden in het betaald voetbal. Vanmiddag reageerde ook de Wereldvoetbalbond FIFA... bij monden van voorzitter Sepp Blatter. In een brief aan de KNVB sprak hij zijn medeleven uit. Blatter zegt voetbal is een afspiegeling van de maatschappij... En helaas komen daar dezelfde misstanden voor... als waaronder de maatschappij gebukt gaat. In dit geval geweld, ook in het voetbal. En tot zover de laatste ontwikkelingen rondom de tragische dood... van de grensrechter in het amateurvoetbal afgelopen weekend. We proberen de omschakeling nu te maken. We gaan naar de Champions League in het Bernabéu-stadion in Madrid. Zometeen dus Real Madrid tegen Ajax. We gaan naar het stadion waar Frank de Boer... zojuist de opstelling van Ajax bekendmaakte. Frank, ga je ervan vanuit dat City vanavond gaat winnen in Duitsland? Ja, daar ga ik wel vanuit, je. Ja. Willen ze dat wel? Want bedoel, als je Touré thuislaat, als je Silva thuislaat, wil, je, wil City wel door in de Europa League? Nou, volgens mij heb ik dat ook al gezegd. Kijk, dus, eh, misschien zitten ze daar wel niet op te wachten. Misschien is dat gunstig eh, voor ons. Dus, maar ja, bij ons, eh, voor ons staat er vandaag alleen op het spel dat we moeten winnen. Dan eh, zijn we van alle ellende, zeg maar... Zijn we vanaf, want dan heb je geen last van die wedstrijd. Maar zolang dat niet het geval is, ja, ben je gewoon afhankelijk van die resultaat in Dortmund. Met die insteek dat je hier moet winnen, dat je hier wil winnen. Wat betekent dat voor de wedstrijd, voor de insteek van de spelers? Ja, dat we dezelfde intentie zullen gaan spelen als tegen PSV. Vanaf de eerste minuut, niet eerst even rustig aankijken, even acclimatiseren? Nee, zeker de eerste half uur zullen we er vol op gaan. Je speelt tegen een Real Madrid, ja, tegen een B-ploeg. Ja, ja, de meesten zullen bij mij spelen, maar uh, ja, normaal is, ik vind uh, Casillas natuurlijk uh, een keeper uh, die normaal gesproken uh, altijd speelt en uh, de beste keeper van de wereld misschien wel. Ik vind uh, Xavi Alonso vind ik een uh, hele belangrijke speler in het team. Ja, en voor de rest uh, denk ik als, wat ze nu uh, nog opstellen is het natuurlijk een fantastisch elftal. Als je Modric hebt, je hebt Kaka die misschien zijn laatste wedstrijd speelt, uh, dat weet ik niet. Nou, daarnaast Cavaljo die dan een lange blessure uh, Terugkomt. Ja, er blijven natuurlijk genoeg spelers over Ronaldo, Benzema, noem maar op. Is het nog wat lastig te scouten omdat zij toch met wat andere namen spelen of maakt dat niet uit voor jullie? Nee, okay, zij spelen wel altijd gewoon hetzelfde systeem. En, uh, dus uh, 4-3-3 uh, met de uh, omschakeling natuurlijk zeer gevaarlijk. Nu speelde Ajax hier twee seizoenen geleden ook nog. Weliswaar onder Jol. IJs werd weggespeeld. Ja. Vorig seizoen speelde Ajax bij Vlagen goed mee, maar verloor uiteindelijk ook nog. Wat geeft jou de, de, de insteek, de kans, de, de mogelijkheid dat Ajax hier vanavond een beter resultaat gaat halen? Ja, ja, niks eigenlijk. Ik wil gewoon zien hoe wij graag willen spelen, ook tegen, tegen Madrid. En uh, Dan moet je ook een beetje geluk hebben en, en slimmigheid hebben vooral. Op momenten dat zij vooral in die omschakeling gevaarlijk kunnen worden, want dan binnen twee seconden zijn ze aan de overkant. Dat hebben we toen vorig jaar natuurlijk meegemaakt met de eerste goal, die natuurlijk fantastisch was. Maar we hadden momenten dat je, er was een moment dat je die aanval al kon onderbreken. Nou, ik hoop dat we daarvan geleerd hebben. Je begint met dezelfde opstelling als tegen PSV, dus met Hoessen. Heb je nog lang getwijfeld of je met de City-variant zou gaan spelen, met Eriksen in een wat hangende rol? Nee, kijk, je bent altijd een beetje zoekende wat je, wat je beste opstelling is. En ik, vind dat we, ik heb nu het gevoel, ook met de rode wedstrijd, dat we nu ja, toch in een goed moment zitten en die wil ik niet verstoren. Hoe is de sfeer binnen de groep? Is er, is er vertrouwen? Hebben ze, hebben ze ook een beetje plezier erin? Dat denk ik wel, ja, maar dat, dat, dat lijkt van de buitenkant. Maar je, binnenin kan je niet kijken natuurlijk. Maar dat zou je straks moeten kijken de eerste minuten. Dat vond ik, zeg maar, in de arena vond ik eerst de eerste tien minuten super slecht. Heel, heel nerveus, heel snel balverlies in de eerste fase van de opbouw. Ja, dat moeten we proberen te voorkomen. Succes. dankjewel. Succes, zei Tom van Peperstraten tegen Frank de Boer. We gaan opnieuw naar Bernabeu, naar Bas Tiggeler en die houtkamp. Die zitten daar voor ons, ik hoop niet te hoog, want dan herken je geen man. Bas, de opstelling van Ajax, niet verrassend. Hè? Of had jij nog ergens een ander poppetje verwacht? Nee, het is wel logisch als je zegt, het gaat de laatste weken goed. En ook in de wedstrijd tegen PSV, die toch uh, telt... Om dat te zeggen, dan laat ik het maar staan. Op de achtergrond trouwens klinkt lawaai zoals het hoort in een voetbalstadion als de spelers het veld opkomen. Um, dus dat vind ik niet heel gek. Waar ik wel rekening mee gehouden had, is inderdaad, dat horen we Twan al vragen. Dus zeg maar de Manchester City variant met Eriksen in de spits. Ja. En dan met Schöne erbij bijvoorbeeld op het middenveld. Of desnoods met Eno erbij op het middenveld als dus je daar wat extra power wil. Maar hij kiest er dus heel nadrukkelijk voor om vertrouwen te geven aan de mensen die hem eerlijk en zeerlijk, de laatste week al bepaald niet in de steek gelaten hebben. Uh, Andy, uh, als je er bovenuit ja. kan komen boven die Champions League de, uh, Real Madrid had al aangekondigd niet met het beste helftal te komen. Uh, wie doen er niet mee, maar vooral wie doen er wel mee? Nou, niet meedoen bijvoorbeeld uh, Xabi Alonso, Casillas, de keeper, Sergio Ramos, Essien, Higuain, uh, Di Maria, Özil en Pepe. Die zitten op de bank, die laatste drie. Uh, maar dan heb je nog een heel aardig team hoor, want kijk even naar de opstelling heel snel. Adam op het doel, die kennen we niet zo goed, maar Coentrouw, linksbekt, linksback, een jongen. Uh, uh, speler uh, Fransman centraal achterin met uh, de oude krijger Carvalho. Nacho is rechtback. En dan krijg je een middenveld met Modric en Kedira Vlak daarvoor KK En dan uh, Ronaldo vanaf de linkerkant. Benzema in de spits. En José Calégon als uh, rechtsbuiten. Dus nou, om nou te zeggen dat er ja. een, uh, een ja. matig team staat. Nee, laten we ook niet al te optimistisch zijn. Ik hoor zoveel mensen die zeggen... nou, met de tweede van Real Madrid, uh, daar kunnen we wel uh, mee uh, overweg. Nou... Ik denk dat het een hele moeilijke avond gaat worden voor Ajax. We gaan het zo meemaken. We zijn binnen twee minuten bij jullie terug. Het is voor Ajax... Eventueel dus belangrijk wat er bij die andere wedstrijd gebeurt als Ajax niet wint. En die kans is er als je moet spelen in Madrid tegen Real. Dan uh, moeten we kijken naar het andere veld. Naar Borussia Dortmund tegen Manchester City. Uh, Frank Wielaert, hoe serieus nemen de Duitsers die al geplaatst zijn deze wedstrijd? Nou niet. Nee, nee, daar kun je heel kort over zijn. Afgelopen weekend tegen uh, Bayern gespeeld. Die wedstrijd namen ze wel heel serieus. Want die moest gewonnen worden. Uiteindigde uiteindelijk in 1-1. Dat is dan een, een zijpaadje. Daar speelde dus Dortmund met uh, uh, de beste elf. En dat doen ze nu niet. Op zes plaatsen is het elftal van Jurgen Klopp uh, gewijzigd. Lewandowski doet niet mee. Blazikowski doet niet mee. Uh, Piszczek doet niet mee. Die zitten dan nog op de bank. Maar Götze, Subotic en Bender die zijn er helemaal niet bij. Dat uh, betekent dat er dus een redelijk geïmproviseerd Borussia Dortmund staat. En dat is dan weer in het voordeel van Manchester City. Dat moet winnen om uh, kans te maken op, de, op een plekje in de Europa League. En dan zegt iedereen... Manchester City is daar niet in geïnteresseerd. Dat is financieel zeer zeker zo. Maar tegelijkertijd wil die ploeg zich wel ontwikkelen... en wil zich ook in Europa ontwikkelen. Want daar heb je ook serieuze tegenstand in de wetenschap... dat het ten koste gaat van je prestaties in de Premier League. Want daar zijn ze zich... Ook bij City ter degen van bewust. En dus City wil wel met een sterke opstelling. Je zou hoger kunnen zeggen, Silva is er niet bij. Daarvoor speelt een Engels international, Scott Sinclair. Dus dat is niet echt... Nou ja, Silva is heel goed, maar een hele enorme verzwakking is het niet. Jaja Touré is geschorst. Voor hem speelt Gavi Garcia. Dat is ook niet heel raar. En Nastasic speelt voor Kolarov ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Everton. En dus uh, ja, speelt City gewoon wel in een hele sterke opstelling tegen een ja, behoorlijk verzwakt Borussia Dortmund. Frank Wilaatje houdt ons op de hoogte van die wedstrijd in Dortmund. Het is op bijna 10 eh, seconden na kwart voor negen. We gaan naar Bernabeu in Madrid voor de eerste helft van Real Madrid tegen Ajax. Kan Ajax dan misschien, wil misschien toch een keer weer winnen in Madrid. En die houdt kan van Bas Tegelen. 95 Liedmanen, Kluivert 0-2. Dat zijn uh, cijfers en namen die iedereen, zeker in Amsterdam en zich nog kan herinneren. De wedstrijd door Ajax in gang gezet. De aftrap genomen en vanaf de aftrap af gaat de bal meteen helemaal terug naar Vermeer. Die hem op zijn beurt meegeeft aan al de wereld. Ajax heeft een prima fase. Ook in de Nederlandse competitie met name achter de rug. Weet in de Champions League natuurlijk dat ze in de duels tegen Madrid thuis in de ogen van de trainer in ieder geval echt zwak gevoetbald hebben. Hij vond het thuis tegen Dortmund nog wel meevallen. Dat vond ik niet. Maar in ieder geval in die andere drie wedstrijden tegen City 2 en ook uit tegen Dortmund gewoon goed voor de dag is gekomen. Terwijl Madrid nu de bal overneemt en via Co Trouw wil gaan bouwen aan een aanval. Cristiano Ronaldo wordt aangespeeld. Het is dus kortom voor Ajax misschien wel zaak om ook in zo'n wedstrijd eens te laten zien dat je wat kan. Cavalio heeft de bal voor, uh, uh, voor ik wilde zeggen Cavalio, het is uh, Fava, Varane die de bal over de zijlijn speelt. Dus mag Ajax gaan uh, gooien. Doet dat uh, richting Moisander via Deli Blind. En dan uh, kan Ajax de bal even rondspelen. Wordt er even een klein beetje gejaagd door Karim Benzema, de spits van Real Madrid. Maar is Ajax op de helft terechtgekomen van Real. En via Boerrichter gaat de bal... Nou, waar gaat hij naartoe. Nergens even terug naar Paulsen. Paulsen uh, levert uh, simpel in. En dan kan overgenomen worden door Ronaldo met zijn beweging. Speelt de bal naar de rechterkant. Real Madrid houdt even in. En dus kan Ajax het weer fatsoenlijk opstellen zoals het hoort. Het is uh, half vol, denk ik, bij in het beste geval. Want uh, Madrid is niet helemaal uitgelopen voor deze wedstrijd, die er in de optiek van Madrid natuurlijk nauwelijks nog toe doet. Daar krijgen dus ook wat andere mensen een kans. Zoals de man die nu aan de bal is, Varane. En de man die nu de bal krijgt, Nacho. Als je die achterin zet trouwens, de rechtsback Nacho. Dan denk ik dat het ogenblikkelijk een gatenkaas wordt achterin. Maar dat zullen we dan vanavond wel zien. en mag een gaan nemen die ieder geval een voor de middenlijn. En gooit de bal naar Varane, de Fransman. En dan breed. Naar de man die we wel regelmatig zien. Carvalho. Carvalho onder druk nu. Van de doorgelopen Simion Gaat de bal terug naar de doelman. Adam. Dat is er dus ook eentje die daar normaal niet staat. Want Casillas. En die gaat de bal met een verre trap van de keeper naar voren. Wat op het middenveld onderschept door Ajax. Dan moet dan via Eriksen worden teruggespeeld naar Blind. Dat lukt. Dan stoort Madrid via Benzema daar weer. Maar ligt de bal wel aan de veilige voeten van Alderwereld. De laatste vijf keer dat Ajax tegen Real Madrid speelde. Werd er verloren. Overigens een slechte bal van Alderwereld. Die uh, wel goed paas naar Frank de Boer. Maar ja, die staat buiten het veld. Dus die gaat nu de bal geven aan de rechtsbeke, aan die Nacho. Al eerder genoemd één competitiewedstrijd gespeeld dit seizoen. Dat is alles voor Real Madrid. En dan heeft hij de bal ja, moeizaam gespeeld. Dat kan Ajax overnemen. En via Hoese blijkt de eerste aanval richting Boerricht te gaan. Maar die wordt onderschept. Ajax blijft de bal bezitten via Paulsen. Paulsen de Jong. De Jong in de middenstrijd naar al de wereld. Zo heeft Ajax in het begin van deze wedstrijd wel een, een groot deel van de bal... Vergeet niet, vorig jaar toen Floor Ajax hier wel eens weliswaar met 3-0... maar was de eerste 15, 20 minuten toch echt goed van de Amsterdammers. Kreeg Boerichter een aardige kans. En had hij er ook maar zo ingekund... totdat er een flijmscherpe counter werd afgerond door Cristiano Ronaldo na 25 minuten. En toen was het hek ook meteen van de Dam. Ik ben benieuwd of Ajax op dat vlak ook wat zuiniger is achterin. En of het ook wat rustiger blijft als het een keer tegen zit. Dat was toen namelijk toch niet echt het geval. Vermeer aangespeeld, opgejaagd. De bal naar de buitenkant. Mooi Sander, opgejaagd. Tussen twee man door. Dat is Link aan de zijkant van je strafschopgebied. Wel een uitweg gevonden bij Blind. Die nu de bal inlevert bij Hoese. Hoese kaat hem op Eriks. Meteen doorgegeven weer aan Hoese aan de zijkant. De bal lijkt mij een beetje te hard. Dat lijkt mij niet alleen. Dat is ook het geval. De bal gaat over de zlijdeijn. En er komt een ingooi voor Real aan de rechterkant. Even wat Gerrit Hiemstra berichten. Het is een graadje of vijf, schat ik zo. Er staat wel wind. Dat kunt u af en toe ook horen in de uh, microfoon. Maar vooralsnog is het niet zo dat de spelers daar last van hebben. Uh, de thuiswedstrijd werd uh, door Ajax verloren. Nadat ze wel knap nog op 1-1 kwamen door Moijsander. Maar toen maakt ook weer zijn vlijmscherpe met prachtige doelpunten van uh, Ronaldo en van uh, Benzema. Die Ajax toch de das omdeden. Nu een vrije trap in de middencirkel. Gegeven door de scheidsrechter, een Tsjech. Pavel Kralovec, uh, ja hij is uh, geen hele grote nog in het Europese voetbal. Heeft een paar wedstrijden tijdens het EK als vierde man mogen staan. Uh, maar daar blijft het ook bij en mag dus deze wedstrijd tussen Real en Ajax fluiten. Real, balbezit via Nacho aan de rechterkant. Er zit uh, eerlijk gezegd nog niet al te veel tempo in in de eerste vier minuten. 0-0 stand. De keepers zijn eigenlijk nog niet in het spel betrokken geweest. Behalve dan zoals nu bij een terugspeelbal, want nu gaat de bal van Carvalho van halverwege de Spaanse helft terug naar de doelman, die trots van een penalty stip staat en de bal kan aannemen. Gestoken in oranje, Vermeer om die reden kan het dan een keer niet, die wil dat graag, maar staat vanavond in het blauw. Ajax uiteraard in het uit, nu Madrid uiteraard in het wit. Terwijl de verre trap van de doelman op het hoofd komt van Moisan. Maar die komt met in de voeten. Bij Nacho die handig met een kapbeweging langs Fischer loopt. Maar dan eigenlijk weer inhoud, niet doorloopt. Dan paast Kadira de bal de diepte in. Dat werd niet begrepen door de aanvallers van Real en zo neemt Ajax weer over. Fischer laat de bal even over de schoenen springen. Dat is een slordigheidje. Waar we hem, gave technicus, toch vaak niet op betrappen. Madrid neemt erover. over. Er komt een verre trap van Nacho. Die trapt eigenlijk meer de bal weg dan dat hij paast. Maar Trouw geloofde er nog in. Dan moet de bal worden teruggekopt door Boerichter. Die helemaal mee terug moet in de handen van Vermeer. Maar Boerichter doet dat goed. Drie keer zoveel kostte Modric dan het hele team van Ajax bij elkaar. Dat nu op het uh, veld staat. En Modric zit meestal op de bank. Heeft uh, heel weinig uh, gespeeld. Uh, ja, en dan uh, zie je dat hij uh, nu wel mag meedoen. Een bal van Blind richting het doel. Maar langs het doel, een halve voorzet, een schot. Nou, vanaf die kant kun je niet eens een schot noemen, want dat is onmogelijk. Vanaf de zijlijn om dan die keeper Antonio Adán zijn eerste wedstrijd dit seizoen voor Real Madrid om die dan uh, te verschalken. Hij gaat een doeltrap nemen, deze in het oranje inderdaad gestoken keeper. En wacht daar heel lang mee. Totdat iedereen zo'n beetje klaar staat. Opvallend ook dat KK meedoet. Twee Champions League wedstrijden, vijf competitiewedstrijden. En meteen maar aanvoerder gemaakt vanavond. Dat is eigenlijk alles wat hij heeft gespeeld dit seizoen. De grote KK, toch oud voetballer van het jaar. Is uh, toch echt op het tweede plan bij Real Madrid. En mag dan dit soort wedstrijden meedoen. Eigenlijk heel triest. Ja, en dus de aanvoerdersband op zijn arm. Ik uh, moest ineens denken aan Kuyt bij Oranje. Een beetje een vergelijkbaar verhaal misschien wel zit nu voor Kaka, die de bal meegeeft. Met het puntje van zijn schoen aan Modric. Veld op de huid gezeten door Sim de Jong. Modric houdt balbezit. 10 meter over de middenlijn aangekomen. Zoekt steun in de breedte bij Kedira. Kedira op souplesse eenmaal voorbij. Benzema randstrafstof gebied. Schot, schot gekraakt op de... Billen van Mooi en dan ploft die bal voor de voeten van Fischer. En kan Ajax gaan nadenken over uitverdediging. Als Fischer na een 1-2 met blink de bal dan weer dom verspeelt, is dat probleem voor Madrid eigenlijk alweer opgelost. En Paas Modelis naar de linkerkant van het veld. Ronaldo, eigenlijk nog niet aan de bal geweest. Met Van Rijn voor zich. Geeft de bal breed mee, dan komt er een balletje weer terug bij binnen. Getrikt. Geen buitenspel. En het is wel buitenspel. Hij gaat dus toch niet door de grens. En hij is wel heel laat met vlag hoor, vind ik. Hij moet er zelf een beetje om lachen, zie ik met een schuin oog op de Ben Benzema is de man die het laatste zetje geeft, maar buiten buitenspel staat. Dat is uh, een meter of zes. Dus dat was ook niet zo heel ingewikkeld om uh, te zien. En dus gaat deze goal, die Madrid even vierde. En de mensen op de tribune ook. Al binnen de 7 minuten niet door. En zijn er op het scorebord nog de geruststellende 2 0 te zien. Wat een bal was dat van uh, Ronaldo. achter uh, Zo'n hakje achter het standbeen ook nog langs. Nu gaat in de diepte Sim de Jong. Sim de Jong wordt niet bereikt. Carvalho kan koppen. En dan moet de bal uitgespeeld worden door Coentrao uh, naar voren. En dat lukt ook. Gaat uh, even naar Carvalho. En dan uh, is het KK die de bal heeft. En dan meegeeft aan Ronaldo aan de rechterkant. Maar goede ingreep is dat uh, van Tobi Aldewereld, die de bal via diezelfde Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Wat een cijfers heeft hij trouwens. Vijf Champions League wedstrijden, vijf doelpunten. Veertien competitiewedstrijden, dertien doelpunten. Eén, sorry, op één lopend. Dat is niet te geloven. In is genomen. Ajax heeft balbezit. Ajax durft in ieder geval, hoewel het nu de bal heeft, als Real de bal heeft, wel diep te staan met storen. Goede bal nu trouwens op Hoesten. die kan hem aannemen. Wordt op het allerlaatste moment van de bal gezet door Ricardo Cavaljo op de rand van het trafloepgebied. En dat levert Ajax dan... De eerste hoekschop van de wedstrijd op na acht minuten. Prachtige paas van achteruit die de hoes heel behoorlijk wordt meegenomen ook. Maar net niet goed genoeg om te kunnen schieten. Het geeft Carvalho de gelegenheid om de bal weg te trappen. En de lange mannen mogen zich melden in het strafschopgebied mooi's handen mee, al de wereld mee. Al de wereld eh, afgelopen zaterdag tegen PSV nog met die krachtige kommel op de lat. Kijken of hij in de buurt kan komen. De hoekschop vanaf de rechterkant uh, gaat uh, genomen worden door Eriksen. Is laag, wordt heel makkelijk weggewerkt door Benzema. En dan opgevangen door Boerrichter. Maar Boer... Ja, dat doet hij goed, Boerrichter. Ik wou zeggen, komt hij in de problemen. Door Modric gebracht. Dan kan de bal dan naar Paulsen brengen. Paalsen naar de linkerkant, naar Deli Blind. Nog altijd op eigen helft. Blind, goed balletje even tussendoor naar Mooisander. Krijgt hem terug van Mooisander. Op de stamt mee langs. Weer naar Mooisander. Mooisander bal breed. Nee, even naar achteren. Waar Paulsen nu even als slot op de deur staat en de bal meegeeft aan al de wereld. Maar die wordt opgejaagd door Benzema. En kiest dus voor de zekere weg. De zekere weg is in dit geval Kenneth Vermeer, die hem naar buiten geeft naar Deli Blind. Maar die wordt ook wel opgejaagd. Maar vindt Victor Fischer. Fischer naar Mooijsander. Mooi zander, Fischer, niet pingelen. Oh, bijna een balverlies. En dan gaat de bal hard naar voren. En kan Christian Eriksen weg. Ja, foutje van Kedira. Eriksen weg, maar die vergeet al de bal. Die vergeet gewoon de bal. Die loopt de diepte in en die kijkt ineens achter zich. En denkt, "Hé, nee, dat lag net iets daar tussen mijn benen. Dat ligt er nu vier meter achter. Dat kan nog vele kwalijke gevolgen hebben. Als ik dat zo zeg, maar... Hij vergeet de bal en dan is de aanval van Aries ogenblikkelijk onderbroken. Real opent met een diepe trap naar de rechterkant waar Cristiano Ronaldo niet bij kan... maar. Van Rijn een stapje voorwaarts. Er was er trouwens die even mee terug was. Van Rijn was even een paar metertjes opgeschoven. Rel heeft de bal weer via de doelman. Adam die nu op de huid wordt gezeten door Eriksen. Die zit nog wel een keer achter zijn oorzaak Zag hoe dat nou eigenlijk kon gebeuren zo even. Terwijl Cristiano Ronaldo wordt weggestuurd. Nu aan de linkerkant van het veld. Van Rijn moet verdedigen. Benzema meldt zich in het strafgebied. Cristiano Ronaldo dubbele schaar, dubbele schaar, nog een schaar. En dan proberen buitenlangs te door te komen. Terwijl hij het strafgebied van Aijs al binnen was gegaan. Vanaf de zijkant. En nu met de buitenkant van zijn voet. Bijna vanaf de achterlijn een voorzet probeert te geven. Maar die wordt dan door al de wereld weggepot. Ja, sorry, het zeg, Maar ik kan daar zo van genieten. Het is een raar mannetje, die Ronaldo. Maar ook zijn doelpunt in Amsterdam was van zo'n grote schoonheid. Uh, hij kan zo fantastisch voetballen. Modric, gevaarlijk. Bal gaat binnendoor. En daar nou, het schot op de paal. Hoi, hoi, hoi. Dat was een uh, aardig schot van uh, Cohen Trouw. De linksback die uh, doorgelopen was. En prachtig aangespeeld werd door Modric. En uh, dat was het uh, volgende gevaar richting Vermeer. Want Vermeer was kansloos. Bal op de paal. En zo laat uh, Real Madrid toch regelmatig zien dat er misschien dan wel wat reserves in staan. Maar jongen, jongen, wat kunnen ze voetballen, de mannen uit Madrid. Maar ja, als je ook zo'n... Uh, aardig centje hebt om uit te geven, dan kun je hele goede voetballers kopen. En dan kun je er gewoon 20 kopen. En dan kun je er gewoon 9 uh, andere opzetten die net zo goed zijn. als die andere 11 die normaal in het uh, veld staan. Het staat nog altijd 0-0, maar dat schot op de paal was een hele mooie. Ja, en de afgekeurde goal, dat wel opgeteld. Ik begrijp wel, afgekeurde momenten tellen niet. Maar dat geeft toch wel aan dat als het al gevaarlijk en dreigend is... dat het wel aan de kant van Vermeer gebeurt. Zo even dus dat moment met Eriksen die de bal vergeet. Dat had wat kunnen opleveren. Dat moment met ze die net de bal niet goed aanneemt. Dat zijn eigenlijk de kleine dingetjes. De kleine details, waardoor je er eigenlijk net niet komt. En de tegenstander elke keer net wel. Het is technisch allemaal wat makkelijker. Terwijl eigenlijk echt technisch de zwakste ploeg niet is. Dat bewijst nu hoe ze die drie man voorbij loopt. Dat doet hij heel aardig. Dan moet er een voorzet komen vanaf de rechterkant. Nou ja, dat zijn die kleine dingetjes. Want die bal zwaait alweer in de handen van Adam. We blijft ruim buiten het bereik van Boerrichter. Die even als uh, tijdelijke spits... Zo in dat strafgebied was opgedoken. De verre trap van de keeper komt voor de voeten van Benzema. Die staat 5, 6 meter over de middenlijn. Er wordt vaart gemaakt nu door Cristiano Ronaldo. Die vanaf de linkerkant naar het centrum komt lopen. Maar de bal gaat naar de andere kant. Het zal dan toch niet zo vaak gebeuren dat hij overgeslagen wordt. Aan de rechterzijde nu Kakka. De aanvoerder dus houdt in en speelt terug naar Nacho. Nacho kijkt bijna iedereen op de speler die nu aangespeeld wordt. Wadane. Op de helft van Ajax. En Veranen speelt de bal weer naar Nacho. Wordt een beetje opgejaagd Nacho. Speelt hem dan helemaal breed naar uh, Carvalho. Dit seizoen nog geen uh, competitiewedstrijd gespeeld overigens. En dan gaat de bal de diepte in. En kan Vermeer eruit komen en de bal pakken. Voordat het gevaarlijk wordt met José Callejon. Die uh, net te laat kwam. En dat was maar goed ook. Deli Blind heeft de bal. En zowel Mourinho als Frank de Boer gaan naar, hun, uh, naar het veld toe om uh, wat aanwijzingen te geven. Mooi gezicht: De Boer en Mourinho. Ik heb wel van die stadions waar je een heel klein vakje hebt voor de trainer. Dit zijn echt ongelofelijke vakken. Ik hoop dat ze kilometervergoeding krijgen. Want dan zijn ze rijk aan het eind van de avond. Het is uh, 10 bij 10. Dus daar kun je nog wel wat mee doen. bal bezit voor Ajax aan de andere kant van het veld. Dat is voor Ajax de rechter. Dat is voor ons dan nu even de overkant. bal gaat naar het midden. Dan wordt Siem de Jong van de bal gezet met een tackle waarvan iedereen zegt mag dat. Modric heeft de bal. De scheidsrechter vindt dat het mag en dus mag het. Dan komt er een diepe bal naar Benzema. Die nu geen buitenspel staat. De bal kan aannemen in het strafgebied van Ajax. Weer je moet zijn doel uit. Want de bal breed gelegd. Boom 1-0. Cristiano Ronaldo zet na 13 minuten. Real Madrid op 1-0 omdat Ajax geen antwoord heeft op deze tegenaanval. Dat dat Sine jong van de bal wordt gezet door Modric, blijft liggen. En denkt uh, Ajax, goh, wordt daar niet voor gevlogen. Nou nee. Dan wordt Benzema dief gestuurd en dan denkt Ajax eigenlijk weer, goh, is dat dan niet het moment waarbij je moet gaan vlaggen voorbij het spel? Nou nee. En dan wordt de bal rustig voor het doel gelegd, terwijl uh, Benzema een beetje aan de rechterkant van het stadsgebied uit was gekomen. En bal laten we zeggen, terug op de penalty stip. Dan lopen nog wel twee verdedigers van Ajax mee terug. Maar uh, die zijn te laat. 1-0, Cristiano Ronaldo. En terwijl ik dat zeg, zie ik de herhaling voorbij flitsen. En is mijn eerste reactie, ik denk dat het wel buitenspel was. Ik dacht ook meteen dat het buitenspel was, maar het was op het randje. En ja, uh, het wordt niet gegeven. Het wordt trouwens wel prachtig afgemaakt. Maar ja, uh, Benzema staat in of, uh, Ronaldo staat in zijn eentje en er staan er twee op de doellijn. En dan hoef je Ronaldo die bal niet te geven, want die schiet hem er gewoon keihard in. En zo staat Alex met 1-0 achter na 13,5 minuten spelen. En ja, we wisten al dat het een hele moeilijke avond zou worden. Maar de ploeg is nu echt afhankelijk van Borussia Dortmund. Alhoewel Hoeze, Ah, kan net niet aan de bal komen. Dat is jammer. Ah, dan komt eruit en pakt de bal voordat Hoesen gevaarlijk kan worden. Maar nu moeten we dus uh, hopen op uh, Borussia Dortmund dat die in ieder geval geen nederlaag zullen leiden tegen Manchester City. Want een overwinning van Ajax zie je toch echt niet gebeuren hier vanavond, ondanks dat het maar 1-0 staat. Overigens het nieuws wat u misschien verwacht om 9 uur, dat uh, stellen we uit tot in de rust van de wedstrijd Real Madrid-Ajax. Nacho aan de bal rechts achter van Real Madrid vandaag. Geeft de bal breed mee aan Carvalho. Die nu ter van de middenlijn de bal kan aannemen. En in één keer meegeeft aan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo versnelt, Dan is hij eigenlijk ogenblikkelijk twee man voorbij. Versnelt nog een keer. Krijgt dan een heel klein tikje mee van Boerrichter. En krijgt van de scheidsrechter, ik denk terecht, een vrije schop. Omdat Boerrichter, terwijl die notabene nog de steun kreeg van twee ploegenoten. Toch besloot dat dit de beste oplossing was. En je kan je afvragen of dat zo is. Want er komt een vrije schop voor Real Madrid. Die bal ligt nou ja, zeg maar even op de punt van het strafschopgebied Aan de linkerkant. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van Real. Cristiano Ronaldo staat weer. Hij werd gevloerd. En weet over het algemeen wel raad met vrije schoppen als deze Modric. Komt er toch nog maar even bij voor de zekerheid. Maar wordt